6 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel bouwplannen voor sociale huurwoningen worden de komende jaren geschrapt. Dat zegt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Volgens het fonds komen woningcorporaties in geldnood... door de heffing die het kabinet wil opleggen. Daardoor voldoen veel corporaties straks niet meer aan de voorwaarden... voor garantstelling door het fonds. Dat betekent dat nieuwbouwplannen niet meer kunnen worden gefinancierd. Het bestand tussen Israël en Hamas, dat gisteravond van kracht werd, lijkt stand te houden. In het eerste uur werden er nog enkele raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd... maar sindsdien is het voor zover bekend rustig. VN-topman Ban Ki-moon roept Israël en Hamas op om geduld en begrip voor elkaar te tonen. De aandacht moet nu vooral uitgaan naar humanitaire hulp voor de burgers in Gaza, zegt hij. Bij tussentijdse verkiezingen in drie fusiegemeenten... hebben het CDA en de SGP overwinningen geboekt... Het CDA werd veruit de grootste in de nieuw gevormde gemeente Schagen. De SGP kreeg de meeste stemmen op Goeree-Overflakkee... en in Molenwaard, ten oosten van Rotterdam. Reg regeringspartijen VVD en PvdA hebben in Schagen zwaar verloren... maar wisten zich in de andere twee gemeenten redelijk te handhaven. Ongeboren baby's kunnen al gapen. Dat schrijven Engelse wetenschappers in een medisch vakblad... na onderzoek bij 15 gezonde foetussen.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 Het weer, de dag begint hier en daar grijs, maar daarna zijn er overal zonnige perioden en het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is donderdag 22 november. Goedemorgen. Israël en Hamas zijn dan toch een bestand overeengekomen. Je hoort zo de reacties van de betrokken partij. Onze verslaggevers in Gaza en Israël vertellen ze over het bestand houdt. En we praten over het akkoord en de diplomatie... met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. Strijd in Syrië gaat in alle hevigheid ook verder. Er komen berichten binnen over de beschieting van een ziekenhuis in Aleppo. Zodra we daar meer over weten, hoort u het. En uh, om zichzelf te beschermen heeft Turkije-NAVO-hulp aangevraagd. Marno Remmers is bij de Nederlandse Patriot-eenheid aan het voorbereiden is. Een akkoord kunnen ze in Brussel trouwens ook goed gebruiken... ...maar voorlopig is er geen overeenstemming over Griekenland... ...en ook niet over de Europese begroting. Regeringsleiders moeten de komende dagen lang vergaderen... ...hoort de leider van de Europese Liberalen, Guy Verhofstadt daarover. We praten er ook nog even over door met Europarlementariër Dirk-Jan Epping. Verslaving aan computergames komt steeds vaker voor... ...en de kennis daarover is onvoldoende. Ajax verloor kansloos van Dortmund. Straks de reacties. En om je huis in deze tijden toch nog te verkopen... moet je het misschien oppimpen. Dat kan, en huh? er is zelfs een beurs voor. Kijk eens aan. Nou, dat hoort u dan in het Radio 1 Journaal en nog veel meer. Blijf luisteren. Kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. De wapenstilstand tussen Israël en Hamas die gisteravond van kracht werd, lijkt stand te houden. Voor zover bekend is het rustig gebleven. VN-chef Ban Ki-moon reageerde vannacht verheugd op het staakt-het-vuren en bedankte de Egyptische president Morsi voor zijn bemiddeling. I welcome at today's ceasefire announcement. I commend the parties for stepping back from the brink and I commend the president Morsi of Egypt for his exceptional leadership. De VN secretaris Generaal zegt dat er de komende tijd gewerkt moet worden aan het continueren van het bestand en het helpen van de gewonnen in Gaza. Our focus now must be on ensuring the ceasefire holds and that all those in need in Gaza and there are many receive the humanitarian assistance that they need. Ondertussen moet de internationale gemeenschap er alles aan doen om de situatie in Gaza te verbeteren, maar ook om het leven in Israël veiliger te maken, vindt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton. In de dagen na de tijd zal de Verenigde Staten met partners over de regio werken om deze progressie te consolideren, verbeteren voor de mensen van Gaza, en zorgen voor de mensen van Israël. Volgens de Israëlische politie werden vlak na het bestand... nog twaalf raketten op Israël afgevuurd. Maar hielden de beschietingen daarna op. Toch is het nog maar de vraag of het staakt het vuur in stand houdt. Amerika-deskundige Maarten van Rossum ziet het somber in. Over een jaar of anderhalf jaar wordt dit hele toneelstuk weer herhaald... en dan wordt er weer een wapenstilstandsakkoord gestoten... omdat er natuurlijk aan de onderliggende oorzaak van deze problemen... Eh, natuurlijk al decennia niets gedaan is... Toch wordt er in Gaza volop feest gevierd. Palestijnen zijn blij dat er wordt onderhandeld over het openen van de grensovergangen. Deze woordvoerder van Hamas is hoopvol. The Duizenden mensen zijn de straten van Gaza stad opgegaan. Er is vuurwerk afgestoken en er werden ook vreugdeschoten gelost. Nederland stuurt een verkenningsmissie naar Turkije om te kijken of Patriot-raketten in Turkije kunnen worden ingezet. Sluit is er nog niet, maar minister Timmermans van Buitenlandse Zaken staat wel positief tegenover het verzoek. Er zijn drie landen in de NAVO die beschikken over Patriots. Dat is Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Het verzoek is gedaan aan de NAVO. De NAVO gaat nu wegen uh, hoe we dat verzoek eventueel zouden kunnen invullen. Of we dat doen en hoe we dat doen. Uiteraard zal Nederland dat ook doen intern. En vervolgens gaan we bekijken hoe we op, uh, concreet op het verzoek van uh, NAVO-bondgenoot Turkije zullen reageren. Turkije heeft gevraagd om de patriots om zich daarmee te kunnen beschermen tegen aanvallen vanuit Syrië. Dat is Timmermans althans verzekerd. Ik denk dat het helder is dat het hier gaat om echt het beschermen van de bevolking in dat gebied. Dus dan moet je van goede huizen komen, wil je daar niet positief naar kijken. Maar de NAVO zal moeten wegen hoe we dat moeten invullen. En Nederland zal moeten kijken of wij dat ook willen en kunnen. En daar zijn we nu in dat proces zijn we nu bezig. De Patriot-raketten zijn bedoeld om vijandelijke raketten in de lucht te vernietigen. Ze uit de lucht te schieten. Volgens de makers is de Patriot een van de beste luchtafweersystemen ter wereld. Patriot, the single most affordable and proven air and missile defense system in the world today. Maar defensiespecialist Coco Lijn is niet helemaal overtuigd van die superieure werking.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 Minister Timmermans en collega-minister Hennis Plasgaard van Defensie willen de Tweede Kamer op korte termijn informeren over een besluit. De Verenigde Naties beschuldigen Rwanda en Oeganda van actieve betrokkenheid bij de oorlog in de Democratische Republiek Congo. In een onderzoeksrapport staat dat Rwanda wapens en militairen levert aan de rebellenbeweging M23. Beide landen ontkennen betrokkenheid. President Museveni van Oeganda ziet zichzelf als een vredestichter. Rebels moeten uit de stad. In een plan wat we geven. Hij heeft een plan klaarliggen, waarin staat dat de rebellen de stad Goma moeten verlaten. Grootste onruststoker volgens de VN, Rwanda, lijkt te doen alsof de neus bloedt. President Kagame van Rwanda vindt dat hij niet betrokken moet worden bij de problemen van Congo. For the problems that best in the Congo zijn... that have to be dealt with by the Congolese themselves, they should remain as such. Ja, en ondertussen blijft het natuurlijk de vraag hoe het verder moet in Congo. Journalist Peter Verlinde zegt dat het land weer helemaal terug bij af is. Nou ja, op een paar lichtpuntjes na. De toestand van Congo van 1989 vind ik nu terug. Dat wil zeggen, er zijn weer enkele wegen waar je met een auto over geraakt. Wat gedurende 15 jaar helemaal niet meer het geval was. En er zijn weer enkele mensen die een beetje werk hebben. Maar voor de rest is er eigenlijk niks veranderd. Onderzoekers van de VN brachten verder naar buiten dat een van de Congolese regeringsleiders wapens heeft verkocht aan de rebellen van M23. De VN en landen in de regio zullen de druk op president Kabila opvoeren om zijn leger grondig te hervormen. Justitie wil 11 van de 29 gevangeniscomplexen in Nederland sluiten... om 100 miljoen euro te bezuinigen. Daarbij verdwijnen dan zo'n 700 banen, blijkt uit vertrouwelijke stukken. In de provincies Zeeland, Drenthe en Groningen... zijn straks geen gevangenissen meer. De ondernemersraad van het gevangeniswezen noemt de plannen desastreus. Ze slopen het gevangeniswezen. Er blijft bijna niks over. In sommige regio's zullen er grote drama's ontstaan. Drama's met het personeel. Ik ben echt geschrokken.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 Amerikaanse president Obama heeft aan de vooravond van Thanksgiving twee kalkoenen van de dood gered. De twee, Cobbler en Gobbler, deden mee aan een online wedstrijd. Internetters mochten dan via Facebook stemmen welke konkoen er in aanmerking zou kunnen komen voor een presidentieel pardon. Cobbler en niet Gobbler won de verkiezing, maar Obama besloot zowel Cobbler als Gobbler gratie te verlenen. In de spirit van season, seizoen heb ik nog een to te geven. it gaat a een paar turkeys named Cobbler. En gobbler. The have And these birds are <laughs> Ik sprak het toch goed uit, hè? Nou ja. Elk jaar schenkt de Nationale Kalkoen Federatie twee dieren... voor het feestmaal in het Witte Huis. één voor in de oven en één als reserve. Het is traditie dat de president dan één van die twee vogels redt. Kabbler en Gobbler mogen de rest van hun dagen slijten... in een veehouderij in Virginia. Dan gaan ik ook maar eens eventjes naar de beurzen. Die aandelenmarkten verschenen gisteren bescheiden plusjes op de borden. Uh, beleggers bleven voorzichtig bij gebrek aan vooruitgang... in een aantal belangrijke dossiers die boven de markt hangen. Zoals bijvoorbeeld Griekenland en de dreigende Fiscal Cliff. In eigen land hebben we het al vaak over gehad. The Dow Jones-index eindigde na een weinige innoverende handelssessie 14e procent hoger. met de Nasdaq noteerde een plusje van 0,3 procent. Kijken we naar Japan, daar wordt het gehandeld alweer. Nikkei-index staat op ruim 1 procent winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mino Remmers heeft zich uh, naar omstandigheden aangekleed. Kistjes aan, Mino, denk ik. Nee. Nee? Had ik wel kunnen doen. Ja. Heb ik normaal wel eens aan s ochtends ja. Heb ik niet gedaan. Dus Moet je de modder nee. niet in? Nee, joh. Oh. Nee, een garage of zo. Nou, het staat wel opgesteld. Maar ja, het is natuurlijk een systeem, hè. Ja. Het is een systeem. Het Faced Array Tracking to Intercept on Target. Zo. Patriot. Ze staan opgesteld in het prachtige dorpje Vredepeel, grens tussen Brabant en Limburg. Niet zo ver van Venraai. Oude luchtmachtbasis, niet meer in gebruik als vliegveld. Maar daar staan ze opgesteld. Drie systemen heeft de koninklijke luchtmacht. En eentje ervan, of misschien wel twee, maar misschien ook wel alle drie. We weten het nog niet. Zullen waarschijnlijk vertrekken naar de grens tussen Turkije en Syrië. Je had het er al over. Peter. ik moest meteen terugdenken aan uh, de NAVO. En een soort gezamenlijkheid die de publieke omroep zelf ooit zat. Prachtig Hilversums woord. Gezamenlijkheid. Die gezamenlijkheid kwam in actie in Hilversum in 1991. Ik heb gisteravond nog een bandje opgeduikeld van een tijd, een moment uit 1991, dat die Patriots ook vertrokken naar een internationale missie. We kunnen het ons nog allemaal herinneren, denk ik. Het midnight Greenwich Time. This is newsdesk in the BBC World Service from London. Within the past few minutes the sound of heavy anti-aircraft fire has been heard in the Iraqi capital Baghdad. The anti-aircraft guns in the Iraqi capital Baghdad opened up some 30 minutes ago, less than an hour after rumours swept both Baghdad and Western capitals that an air raid by British and American planes was imminent. The whole forelog, a nieuwsoverzicht. De woordvoerder van het Witte Huis in Washington heeft namens president Bush verklaard dat de actie om de bevrijding van Kuwait is begonnen. De operatie wordt Desert Storm genoemd. Even buiten Jeruzalem is begonnen met de opstelling van de Nederlandse Patriot-installaties die dit weekend per schip zijn aangekomen in Israël. Vannacht reed de kolonne Nederlandse wagens vanuit Haifa richting Jeruzalem. Tijdens de meer dan 100 kilometer lange rit was er tweemaal luchtalarm omdat tweemaal vanuit West-Irak een skutraket werd afgeschoten op Israël. Dat was toenmalig correspondent Eddo Rosenthal. Ja, het ging dus om het uit de lucht schieten van die skutraketten. En daardoor gingen er dus eenheden, onder andere ook toen al, dacht ik, naar Turkije, Diyarbakir. Ja, het zijn van die uh, onderscheppende raketten. Ze vliegen 5000 kilometer per uur. En sinds die tijd is het systeem ook nog eens gemoderniseerd. Ik kan me nog wel herinneren, de golfoorlog 1991, dat Nederland geloof ik twee keer een Patriot heeft afgeschoten. Ja. Maar dat bleek een softwarefoutje te ja, zijn. Ja, dat is ja, we hebben niks uit de lucht geschoten. Ze zijn, ja, ze zijn er eigenlijk puur preventief uh, opgesteld toen. Uh, maar we hebben uiteindelijk geen enkele skut neergehaald. Of dat dat nu wel gaat gebeuren, uh, weet ik niet. Maar het zullen denk ik geen skuts zijn. Maar dat ga ik straks hier vragen. Ik geloof dat... Uh dat we om kwart voor zeven richting het lanceerplatform gaan. Nou, dan gaan ze ons maar eens uitleggen... Uh, welke verkenningsmissie er uh, op pad gaat... hoeveel systemen ze misschien in denken te kunnen zetten... en wat er allemaal bij komt, uh, komt kijken. Ik geloof dat er al uh, de kapitein al koffie aan het zetten is... Oh. en als militairen ochtends tegen je zeggen... goh, wat zijn jullie vroeg... dan streelt dat het ego <laughs> van de verslaggever. Maar we zeggen, er is er iets mee, nou, uh, als militairen ja. dat zeggen. Nou, wij zijn zeer benieuwd. En we gaan je volgen.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 Die. Een hein hoorde u met elephants. Het is 18 minuten over 6, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nu veel mensen niet kunnen verhuizen omdat ze hun huis niet verkocht krijgen. zetten bedrijven in op het verbeteren van uw huidige huis. Bijvoorbeeld door het huis slim te maken. Op de Smart Home beurs in Eindhoven presenteren bedrijven de nieuwste snufjes. Zoals bijvoorbeeld het bedrijf Iso. Met het innovatieve kroonsteentje voor tussen elektriciteitsdraden. Dit zijn digitale kroonsteentjes. En uh, door deze toe te voegen uh, aan je netwerk uh, voeg je eigenlijk een stuk intelligentie toe. Als er iets nog niet digitaal was, dan was het uh, het kroonsteentje wel. Achter je stopcontact wordt dit uh, geïnstalleerd. En het maakt gebruik uh, van je uh, huidige netwerk. Normaal zijn kroonsteentjes wit en dan kan je er uh, vier gaatjes schroef je ertussen. Maar dit zijn, ja, wat zijn er meer Lego blokken. Lego, ja, ik, ik wou net zeggen zeg het maar. Ik, dat is inderdaad wat iedereen uh, dat iedereen denkt, ja. Hoeveel kost het? Het um, ligt tussen de 60 en 65 euro. Zo. <laughs> Normaal kost het een kroonsteentje. Wat is het? <laughs> ja, nou, er zit natuurlijk een heel stuk techniek in die, uh, die je meestal bij een gewoon kroonsteentje. Hiermee kun je... Um, ja, een hele huis uh, automatiseren. Zoals ik dat zelf ook van droom in mijn eigen huis. Met, uh, weet je wat, ik ochtends wakker word. Uh, en uh, zeg, uh, zondagochtend uh, modus. En dat uh, de gordijnen langzaam open schuiven. En de, de verlichting aangaat. En dat uh, de broodrooster al begint op te warmen. Je kan het, uh, je kan het De vogelgeluiden uit de spiegel ja, ja, precies. Je kan het uh, zo gek maken als jij wil. We kunnen een stukje gaan fietsen. Dan moet ik even een, uh, een fietsopstelling maken. Er staat hier een uh, rolstoel en een, uh, ja, een oefenapparaat wat uh, ronddraait. Johan Korthas, Nou, fijn dat u er bent. Dit is een uh, motorondersteuning. Dat is een uh, bewegingsapparaat dat veel voorkomt in verzorgingscentra. Dan moet ik de fietstrainer ook even instellen dat ik kan gaan fietsen. Uh, dan kan ik uh, iets simpels pakken als een strandwandeling of een stort. En dan zie je dus hier, dit is dus door iemand gewoon willekeurig opgenomen... Dus het heeft niet al te hoge beeldkwaliteit, maar daar gaat het ook om. Dat mensen mm. zelf hun filmpjes kunnen aanleveren. Nou ja, want er zijn er twee mensen hun schaatsen aan het aantrekken. Dat is van afgelopen jaar. Toen was het best wel goed schaatsweer, Alleen toen lag er ook wat sneeuw. Dus ik weet niet hoe deze mensen dat nu gaan doen. Maar... Dus ik blijf nu doorfietsen. Als ik nou voorbij dat groene gedeelte ga, dan gaat het allemaal veel te snel. Dus binnen het groene gedeelte is het daadwerkelijk de snelheid die is opgenomen. Maar ah, ik moet wel een. Goed... Ja, je fiets goed over, hè? Ja, ik jou, hè? je, Je fietst, fietst te snel, de teksten ik gaan te snel. Ja, en nu staat hij goed. Videomogelijkheden zijn eindeloos. Want u zei al, vrienden en familie kunnen dit opnemen. Dat is ook het, uh, het unieke hiervan. Dat je dus je eigen videofilmpjes kunt aanleveren. In tegenstelling tot andere fitnessapparatuur waar er een film voor je gemaakt wordt. En dit zijn videofilmpjes die je er zo op kunt zetten. Je moet veel fietsen op zo'n dag, denk ik. Hè? Uh, ja, ik, uh, de volgende keer doe ik mijn jasje uit. Ja, ons product is een uh, magnetron die uh, barcode scant. En uh, ja, op het moment dat die uh, barcode scant... ...weet de magnetron gelijk de tijd en temperatuur. Waardoor juist ouderen of uh, jongeren die haast hebben... ...geen moeite hoeven te doen om uh, hun producten in te voeren in de magnetron. Want je dit een bak uh, popcorn uh, ervoor. Ja. En uh, doe nog eens een keer, even kijken wat er dan op staat. En er komt dan uh, popcorn drie minuten te staan en 800 watt. Nou, dat is handig, dan hoef je alleen nog maar erin te doen en uh, knop indrukken, klaar. Precies. En dan laten we nog een broodje Bepauw uh, proberen, als dat mag. Even kijken, gewoon de, de scanner ervoor houden. Ja, precies. Ik heb nooit in de supermarkt gewerkt, dus dat is wel moeilijk. Zo. Ah, Bepauw, 90 seconden. Stel nou, het is, uh, is over datum, dan komt het ook gewoon hier op het beeld te staan. Oh, zo mag het gewoon wil ik ook. Nou, nu kan het nog niet. We zijn nu puur ons uh, ja, idee aan het promoten. We waren al meteen al bedrijven die zeiden van, ja, mogen we het produceren? Maar daar hebben we een beetje afstand van genomen, omdat we uh, zijn uitgenodigd voor vele beurzen. Dus die willen we eerst meemaken. En dan pas gaan we echt uh, specifiek naar elke uh, bedrijf die hier uh, interesse in heeft. Je hoort de scholieren Daniel Sia en Sander Snoek met hun slimme machtnetron. Eerst nog even de beurzen af, maar mogelijk binnenkort dus in de winkels. U hoort een verslag van Nick Wouters. Nu een andere beurs. De basisbeurs voor studenten. En daar is bij ouders en leerlingen op middelbare scholen veel onduidelijkheid over. Het kabinet wil die beurs omzetten in een lening... maar daarvoor heeft het in de Eerste Kamer geen meerderheid, bleek eerder deze week. Gisteravond was er op een middelbare school in Winterswijk een voorlichtingsavond... over de studiefinanciering. Maar ook tijdens die druk bezochte bijeenkomst bleven veel vragen onbeantwoord. Wat u graag wilt, Koffie. Koffie nog. De aula van het Gerard Komrij College in Winterswijk loopt langzaam vol... Met ouders die een kopje koffie of thee halen. Maar ook met leerlingen uit VWO 6 en HVO 5 die dus volgend jaar mogelijk gaan studeren. En de mensen hier hebben veel vragen. Vragen over de financiën. Hoeveel schuld ga ik opbouwen? Of hoeveel geld ga ik nog krijgen als ik ga studeren? Hoe zit het met die nieuwe plannen rond de studiefinanciering? Nou, Gewoon dan of ik recht heb op geld of niet. Dat is wel belangrijk. Want... Anders wordt het studeren wel duur, dan moet je alles gaan lenen. En als je dan nou nog wel studiefinanciering als ik daar dan wel recht op heb, ja, dan maakt het allemaal wel een stuk makkelijker. Nou, ik wil weten hoe het nu verder gaat. Hoe hij verder moet. Het is toch wel een vraag: van, uh, krijgt hij dan nog maar één jaar studiefinanciering? Of is het zo dat als je eenmaal nu in die studiefinanciering inzit, krijg je dan toch nog je jaren door? Ik heb er nog eentje aan studeren, dus die zit in het derde jaar. Zou ze een verlenging moeten doen? Uh, krijgen ze dan wel, krijgen ze dan niet? Geen idee. Wat zou dat betekenen als de studiefinanciering wordt afgeschaft? Voor u? Voor ons zou dat betekenen dat het misschien handiger zou zijn om niet op kamers te gaan. Dan hoeft hij niet zoveel te lenen. Waar ik bang voor ben, en dat zal in de, in de randstad misschien wat, wat minder zijn... met name hier, waar de universiteiten uh, toch wat verder weg uh, zijn... Uh, gaat dat een invloed al op zijn keuze... Of, uh, ik heb ook nog een dochter, die komt wat later in bod... haar keuze zijn om uh, te bepalen waar ze verder willen studeren met in achterhoofd de kosten die zij later weer moeten afdragen. En het zou jammer zijn dat zij eigenlijk beperkt worden... in de, in de vrijheid van uh, de studie uh, door deze het maatregelen. Helpen, het lijkt er op dit moment aan alle kanten op... Van, van, op grond van, van de huidige situatie... van dat het financiële plaatje ja, uh, een heel hoop kan schelen... Uh, als je dit jaar slaagt of, of, of niet. Het is, ja, het is niet leuk om dat aan te geven... Maar... Dat op grond van de huidige situatie is dat zomaar nogmaals, er kan nog van alles veranderen, politiek gezien. Dat was Arno Dieteren van de Duo Dienst Uitvoering Onderwijs. U gaat de scholen langs om uit te leggen hoe het zit met die studiefinanciering. Daar valt niet mee, hè? Uh, het is op dit moment uh, helaas nog niet helemaal duidelijk hoe een en ander zich gaat ontwikkelen. En dat, is, uh, ja, dat valt niet, niet altijd mee. De zaal zat hier helemaal vol. Ja. Weliswaar niet zoveel vragen, maar wel heel veel mensen die naar u wilden luisteren. U gaat al die scholen langs, al die middelbare scholen. Is dat overal zo? Uh, ja, het, het aantal vragen dat, uh, dat verschilt. Soms komen er bijna geen vragen. soms dus komt, komt er geen einde aan de vragen. Uh, het, uh, het, de soort vragen dat gesteld wordt is over het algemeen wel, uh, wel, wel ver, ver, ver, vergelijkbaar. Ja. En wat adviseert u de mensen nou eigenlijk? Want u kunt over de toekomst weinig zeggen. U zegt nog steeds ja, dat hangt van uh, de onderhandelingen af. Wat, wat raadt u de mensen nou aan? Ja. Nou ja, aan te raden valt, valt er eigenlijk heel weinig. Eh, ik wil zeggen op dit moment, zoals het er nu uitziet, kijkend naar het regeerakkoord, eh, bestaat de kans dat vanaf 2014 eh, de regels worden aangepast. En moet men er ernstige rekening mee houden dat het vanaf dat moment minder wordt. Uh, dat betekent dus, dat kan betekenen, moet ik zeggen... dat de generatie die in 2013 gaat studeren... die dus dit, dit schooljaar gaat slagen... dat die nog gebruik kunnen gaan maken van de, van de oudere, uh, waarschijnlijk gunstigere regels. Dus eigenlijk is de boodschap, jongens, slagen dit jaar? Uh, ja, daar komt het op meer. Meer kunnen wij op dit moment uh, niet zeggen. Nou, is het een beetje duidelijker geworden? Ja, best wel. Ja, ja. wat is je conclusie? De conclusie? Ja, dat ik dat jaar moet slagen... Nou, ze gooit de drukte wel op. De rekentoets en de studiefinanciering. Nou. En dan ook nog de OV-kaart. En gaat het lukken? Nou, kopen toch? Een van de leerlingen van het Gerrit Komrij College in Winterswijk hoort een bijdrage van Rien Kamer. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Wij gaan naar de sport. Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. Met nog één poolwedstrijd te gaan hebben de Amsterdammers geen uitzicht meer op het herhalen halen van de volgende ronde. In de arena was Borussia Dortmund veel te sterk. Het werd 4-1 voor de Duitsers. Ook aanvoerder Siem de Jong zag dat het krachtverschil groot was. Ja, als je zo snel een goal weggeeft, dan, uh, ja, dan weet je dat je het heel moeilijk krijgt. want dan kunnen zij. Hun, hun spel spelen en ze zijn zo gevaarlijk als wij de bal verliezen met die, met die momentjes. En dan eigenlijk de eerste helft, ik uh, denk dat ze drie keer uh, bij de goal zijn geweest. En scoren drie keer, ze zijn zo effectief. Maar nou, trainer Frank de Boer was bepaald niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg de doelpunten weggaf. Nou, ik was boos. Kijk, ze uh, bijvoorbeeld uh, de tweede goal uh, om een voorbeeld uh, te geven...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 Die positie moeten de Amsterdammers vast zien te houden, want dan overwint het de club in de Europa League. Maar heeft Ajax wel kans tegen Real Madrid in die laatste poolwedstrijd? Nogmaals, Frank de Boer. Dat weet ik niet. Uh, kijk, eens, we hebben niks in eigen hand natuurlijk. Uh, ja, we hebben wel de te winnen. Ze zullen gewoon winnen in Madrid, zijn dan ook al geplaatst. Nou ja. Kijk, we gaan ons uiterste best doen en dan moeten we uh, na de wedstrijd we kijken wat het resultaat is. In groep B dan hebben Schalke 04 en Arsenal de volgende ronde van de Champions League bereikt. Schalke won met 1-0 van Olympiakos Piraeus en Arsenal met 2-0 van Montpellier. AC Milan won met 3-1 van Anderlecht. De Italiaanse ploeg heeft zich net als Malaga geplaatst voor de volgende ronde. FC Porto en Paris Saint-Germain waren al zeker van een langer verblijf in de Champions League. Tot slot gaat ze Irene Wust laat de wereldbekerwedstrijden in Kolomna dit weekend aan zich voorbij gaan. Ze is nog niet voldoende hersteld van de verkoudheid waar ze afgelopen vrijdag in Heerenveen ook al last van had. Wust zou de 1500 en de 3000 meter rijden in Rusland. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. Het bestand tussen Israël en Hamas, dat gisteravond van kracht werd, lijkt stand te houden. In het eerste uur werden er nog enkele raketten vanuit de Gaza-strook afgevuurd. Maar sindsdien is het voor zover bekend rustig. Veel bouwplannen voor sociale huurwoningen worden de komende jaren geschrapt. Volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw komen de woningcorporaties in geldnood door de heffing die het kabinet wil opleggen. Daardoor blijft er geen geld over voor nieuwbouw, zegt het fonds. Bij tussentijdse verkiezingen is het CDA veruit de grootste partij geworden in Schagen. In twee andere fusiegemeenten, Goeree, Overflakkee en Molenwaard... kreeg de SGP de meeste stemmen. Regeringspartijen VVD en PvdA verloren fors in Schagen... maar wisten zich in de andere gemeenten redelijk te handhaven. En ongeboren baby's kunnen al gapen, schrijven Engelse wetenschappers in een medisch vakblad. Eerder werd gedacht dat baby's in de baarmoeder hun mond toevallig even open en dicht doen...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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Veel aandacht natuurlijk vanochtend voor Gaza en Israël. Het lijkt daar nog steeds rustig. Wapenstilstand is ruim nu tien uur oud. Egypte, Verenigde Staten en de Verenigde Naties... kregen het gisteren dan uiteindelijk voor elkaar. Na een week van hevige gevechten... die aan zeker 145 mensen het leven kosten, zwegen de wapens. Rond half zeven gisteravond kwam de Amerikaanse minister... van Buitenlandse Zaken, Clinton, vanuit Cairo met het verlossende woord. Dit is een critical moment voor de regio. De inwoners van Gaza en Israël moeten een kans krijgen, zegt Clinton. De mensen van deze regio de kans om vrij van angst en geweld te leven. En dit bestand is een stap right in die richting. That we should build on. Clinton zegt de komende dagen nauw betrokken te blijven bij de naleving ervan. In the days ahead, de levensomstandigheden van de mensen in Gaza moeten verbeteren en de Israëliërs moeten zich veilig voelen, zegt Clinton. Amerika beloofde gisteravond dan ook extra geld voor het Israëlische afweergeschut, de Iron Drone, dat veel van de raketten uit Gaza wist te onderscheppen. Maar sommigen troffen het doel. En gisteren was misschien wel de ultieme uitdaging aan het adres van Israël een aanslag op een bus in Tel Aviv. Daarmee leek de instemming van Israël met een staakt het vuren... verder weg dan ooit. Premier Netanyahu was dan ook terughoudend in zijn commentaar gisteravond. Hij sprak in Hebreeuws. We horen een tolk. Het is waar dat sommige een um, sterke militaire operatie time... maar deze keer... Het is waar dat sommige inwoners een sterkere militaire operatie wilden... maar Israël moest deze kans grijpen, al is Netanyahu. De voorwaarden zijn dat beide partijen niet schieten op elkaars grondgebied... en een vrije vervoer van personen en goederen over de grenzen van Gaza. Volgens de politiek leider van Hamas, Meshal... is daar het laatste woord nog niet over gezegd. We hebben een heel pakket met eisen. Donderdag gaan we kijken hoe we al die eisen kunnen uitwerken. De architect van het staakt het vuren is de Egyptische president Morsi en zijn nieuwe regering. Het is balanceren voor Morsi tussen zijn moslimbroeders van Hamas, machtige buur Israël, waarmee het ooit een vredesakkoord sloot, en broodheer Amerika. Clinton prees Egypte dat het verantwoording neemt al is stabiliteit en vrede nog ver te zoeken... in Gaza werd er gisteren wel vuurwerk afgestoken om het bestand te vieren. We willen naar huis, zegt een inwoner van Gazastad... die gevlucht was voor het geweld. We hebben genoeg van de raketten. Denk je dat we blij zijn met de raketten? In de verste verte niet. En ook de Israëliërs en de Arabieren niet. Gemengde reacties in Tel Aviv. Boosheid dat Israël nu niet doorzet, maar ook opluchting dat er niet meer gevochten wordt. Niet vechten is altijd beter dan wel vechten, want dus deze Israëliër. Vandaag wordt er verder onderhandeld over de exacte invulling van het bestand. En straks gaan we bij onze verslaggevers kijken of de partijen zich inderdaad aan het bestand ook blijven houden. En terwijl het oog van de wereld momenteel op uh, Gaza en Israël is gericht... gaat de strijd in Syrië door. We melden het al eventjes, even na zessen. Uh, volgens berichten van rebellen is het ziekenhuis van Aleppo... namelijk onder vuur genomen. En daar zouden 40 doden bij zijn gevallen in totaal. En wij krijgen beelden binnen ook via CNN. Uh, weer afkomstig van YouTube. En daar zie je dat het uh, hele ziekenhuis verwoest is. Wij praten u daarover bij. Doen we even na zeven. Acht minuten over half 7 is het nu. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. The Battle of the Budget wordt hij al genoemd. De top van regeringsleiders over Europa's meerjarenbegroting. Met extra ondergoed, nemen ze mee, want het belooft een hele lange zit te worden. Uh, voor de jaren 2014-2020 is ruim 1000 miljard euro nodig... voor bijvoorbeeld steun aan boeren en de aanleg van wegen... Maar landen als Nederland en Engeland vinden dit veel te veel geld. Dit wordt een keiharde koehandel, zegt Kiever Hofstad... fractieleider van de Europese Liberalen. En correspondent Tijn Zadé spreekt met hem. Het is eerder een, uh, een discussie op een, in een Turkse bazaar, zou ik eerder zeggen. Namelijk landen uh, die... Uh... Uh, ja, tussen elkaar zitten te onderhandelen wat zij in dat budget steken... wat ze kunnen van terugkrijgen. Uh, U zegt het is een beetje een Turkse bazaar, het is op de markt staan. Uh, in Nederland ja, zeg je dan, klopt. die staat op het Waterloopplein. Eigenlijk staat hier vooral ter discussie een enorme clash tussen twee kampen. Klopt, om het tussen uh, Duitsland, uh, Nederland aan de ene kant en Polen en andere landen... Uh, uh, een overeenstemming te bereiken, dat zie ik nog wel zitten. Maar er is nog een ander land dat aan tafel zit, namelijk Groot-Brittannië, waarvan de vraag is, willen zij wel eigenlijk tot een akkoord komen? Is Groot-Brittannië, en dat is totaal Tom anders dan... Zij ja, ja, uh, uh, uh, zijn ze niet op weg naar een soort van ja, exit, men spreekt hier al in de wandelhangen van een brexit. Eh, uh, Groot-Brittannië uit de Europese Unie? Wel, of we zijn toch op weg dat naar, naar een, een, een second-class uh, membership, wat betekent dat een tweede klas uh, ja, lidmaatschap, uh, ...waarbij zij dus niet meer deelnemen aan alle politieken van de Unie... ...en er ook niet meer uh, voor betalen... ...omdat er ja, in, in, in Groot-Brittannië toch wel uh, een, een, een groeiende uh, oppositie is. Volgens mij uh, is dat heel slecht voor Europa... ...maar voornamelijk uh, uh, slecht voor Groot-Brittannië. Want Groot-Brittannië, ja, de, de grootste markt voor Groot-Brittannië... ...voor de economie, voor de bedrijven, uh, Britse bedrijven... ...is het vasteland, is het Europese vasteland. En daar zouden zij van afgesneden worden. Ja, oké, okay, maar welke onderhandelruimte heeft een Cameron ...die wordt naar Brussel uh, gestuurd nu met... Uh, uh, yeah. Ik denk dat hij met zijn handen op de rug uh, gebonden naar, uh, naar hier komt. Ook de Labour-partij van het Middenband begeeft zich in het moeras van, uh, van het eurocepticisme. Maar laten we toch even relativeren dit allemaal. Want de Europese begroting is maar 1%. Dat is namelijk... Uh, Gemiddeld 40 malen kleiner uh, dan de nationale uh, begrotingen. Als het zo weinig is. En ja. u zegt, uh, met, met u zeggen velen, dat hier ook in het Europese parlement... het is gewoon nodig. Uh, de lidstaten zelf willen ook steeds eigenlijk meer uit Brussel. Alleen op het moment dat ze thuis moeten verkopen, dan lukt dat niet. Ja, nou, ze moeten betalen. Maar dat is altijd zo. Mensen komen in de winkel, willen veel uh, waar. Uh, dat is een lidstaat die komt en zegt... Europa moet dit doen, Europa moet dat doen. Europa moet in infrastructuur investeren. Europa moet ook research gaan doen. En, en, en daar is men allemaal mee. Akkoord. Dan moet er betaald worden. En dan beginnen de problemen natuurlijk. Ja, maar ik, ik wil dat wel al, maar ik wil er wel maar een klein stuk voor betalen. Dus wat is een land, bijvoorbeeld voor Nederland, waar je heel erg voor uit moet kijken bij deze onderhandelingen, wat je niet zou willen uiteindelijk, uiteindelijk dat men dus uh, een compromis zou kunnen maken, uh, waarbij uh, de landen die niet te veel willen betalen, het op oh. een akkoord gooien met de zogenaamde cohesielanden. Dat zijn de landen zoals Frankrijk en Polen... die leven van die landbouwuitgaven en van die cohesiefondsen. Wie is dan eigenlijk het slachtoffer bij zo'n deal? Oogenschijnlijk is iedereen tevreden. De landen die niet te veel hebben willen uitgeven zijn tevreden... want het bedrag is toch met enkele miljarden euro gedaald. En aan de andere kant zijn die cohesielanden, Polen, Frankrijk, tevreden... want de uitgaven voor landbouw en voor cohesie zijn niet aangetast. Wie is dan eigenlijk het slachtoffer? Het slachtoffer is Europa... Want uh, waar geld zal op bespaard worden, is juist op de toekomst van Europa. Op research, op wetenschappelijke onderzoeken, op infrastructuurwerken. En dat is mijn vrees. Verhofstadt vreest dus ook dat er een slap compromis uiteindelijk uit gaat komen. Hij had nog veel meer te zeggen. volledige interview met Verhofstadt is online te zien op nos.nl. We gaan door naar Brazilië. Het stuurt 2500 studenten naar Nederland om te gaan studeren. Het gebeurt in het kader van een speciale regeling... waarover Nederland afspraken heeft gemaakt met de Braziliaanse regering. En voor de duidelijkheid, de Brazilianen betalen dat zelf. Dat de economie snel groeit in Brazilië is inmiddels wel bekend. Maar dat betekent ook dat het land zit te springen om hoogopgeleide jongeren. Om daar snel aan te kunnen voldoen wil het land 100.000 studenten naar het buitenland sturen. Daarvoor is 1,5 miljard euro beschikbaar... Met Nederland zijn nu afspraken gemaakt om 2500 van die studenten naar Nederland te halen. Waar ze van harte welkom zijn, zei prinses Maxima in Brazilië. Maar ze weet ook uit eigen ervaring dat zo'n overstap naar Nederland groot is voor een jongere. You know, moving from South America to Europe is a big step. And I should know. En dan is er ook nog het eten en het weer dat niet meehelpt, maar. Maar het zou een a zijn als Brazilian studenten zich laten worden off door the Nederlandse weather, de food of de language. Want studeren in Nederland is studeren in Europa. Het is een plek om te zijn, right in het midden van Europa. London is een uur door by plane. Germany is just op the road from many university towns. En Paris is less than three hours door de train. Dus so studeren in de Nederlandse betekent studeren in Europa. En daar kunnen Braziliaanse studenten van profiteren, want internationalisering is de toekomst en vraagt om studenten die verder kijken dan de landsgrenzen. Weet ook Gabriel Marcoussoe, die aan de TU Delft studeerde. Ik heb technische bestuurskunde gestudeerd aan de TU Delft. Ja, faculteit uh, technische bestuur en management. En dus uh, voor een Braziliaanse student, dat is echt noodzakelijk om. Uh, een deel van, het studie, van de studie in het Boutenland zeg maar, te doen. Dutch universities have a wealth of knowledge about agriculture, civil engineering, architecture, and logistics. Ik denk dat Nederland heeft mijn carrière zeg maar, een impuls gegeven. You won't just take the memories home with you, but also global network. En dat is gewoon iets dat uh, ontbreekt in Brazilië. En mijn uh, achtergrond uh, ja, laat me wel goede kansen hier. Gabriel Makoussou heeft daar dus al van geprofiteerd. Maar ook Nederland profiteert van de samenwerking, zegt staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. Ja, daar worden onze. Universiteiten beter en, uh, en mooier van. Want we werken natuurlijk enorm aan de internationalisering van ons hoger onderwijs. En tegelijkertijd, iedereen die een jaar of twee heeft gestudeerd in Nederland... en weer terug gaat naar Brazilië, is een ambassadeur voor het leven. Maar werkt dat ook de andere kant op? Komen er meer mogelijkheden voor Nederlandse studenten om bijvoorbeeld in Brazilië te studeren? Ja, het antwoord erop is ja. Um, bij deze handelsmissie zijn ook negen universiteiten en zes hogescholen... En die maken concrete afspraken met universiteiten en hogescholen hier voor de uitwisseling van studenten. Dus er komen studenten naar Nederland toe, maar er kunnen dus ook meer Nederlandse studenten straks hier op de topuniversiteit uh, terecht. Ja, en dat is natuurlijk een bijzondere ervaring. Uh, uh, wij zijn heel erg voor internationalisering. Wij zien dat studenten die een tijdje in het buitenland hebben gezeten vaak weer veel hogere en betere cijfers halen als ze terugkomen naar Nederland. Dus dat juichen we alleen maar toe. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs was dat vanuit Brazilië... waar dus een grote Nederlandse handelsmissie deze week eh, zaken probeert te doen. Bij verkiezingen gisteren in drie nieuwe gemeenten kon iedereen twee keer een stem uitbrengen. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Er staat nu een handjevol files ten noorden van Amsterdam. Op de A7 vanuit Horena Zaandam. bij Purmerend 2 kilometer en verder in de richting van Amsterdam voor het Koenplein 3. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, bij Sjardoos 3 kilometer en tussen Hoogvliet en Spijkenisse twee... 2. En op de A28 in de richting van Utrecht voor het knopen hoeveelaken al drie kilometer. Nou, Dennis, het weer hield zich vanochtend uh, behoorlijk rustig. In tegenstelling tot gisteravond. Wat verwacht je ervan vandaag? Ja, het weer ziet er inderdaad gunstig uit. We verwachten daarom ook gewoon een uh, normale spits uh, vanochtend. Meeste vertraging weer op de wegen rondom Rotterdam en Utrecht. En rond half negen staat er in totaal zo'n 200 kilometer file. Dennis, mooi bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan gauw naar Mino Remmers, want we zijn eigenlijk wel benieuwd, Mino. Wat mag jij vandaag allemaal? Nou, wat ik mag, dat weet ik nog niet. Maar ik, ik hoorde hier net uh, iemand zeggen... ja, we gaan zo nog eventjes naar de mensen van de luchtverdediging. Naar de knoppenbonkers. Oh uh oh Knoppenbonken. Ja, de dat knargon, wel... hè? Ja, de knoppenbonkers zijn voor ons uh, de operators. De mannen die echt de wapensystemen bedienen. En uh, op de knoppen drukken om uiteindelijk alles in uh, goede banen te geleiden. Kijk, de Patriot eenheid We moeten meteen al aan het begin van uh, deze uitzending... Een kleine correctie maken, want ik heb daar straks gezegd... Koninklijke Luchtmacht. Dat klopt oorspronkelijk ook. De p eenheden waren ook van de Luchtmacht... maar sinds de bezuinigingsoperatie bij Defensie en de herstructurering... zijn jullie van de landmacht geworden? Hè? Ja, dat is correct. Sinds 1 april is hier een nieuwe eenheid opgericht... het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando... Daar zijn eigenlijk alle luchtverdedigingseenheden die we binnen de Nederlandse Defensie hebben... eigenlijk binnen de totale uh, Koninkrijk Nederland hebben, luchtverdedigingseenheden... die zijn hier gestationeerd en vallen uh, sinds 1 april onder de Koninklijke Landmacht. En dit is kolonel Abma, uh, die uh, al enige tijd bij de Petrit zit. U bent zelf ook zo'n knoppenbonker geweest. Uh, en ook ingezet, 2003 was het, hè, de Tweede Golfoorlog. Ja, dat is correct. Uh, in, uh, ik, ik ben inderdaad opgeleid als Petrito operator, dus ik ken het systeem behoorlijk goed. Uh, en in 2003, bij de Tweede Golfoorlog, uh, was ik de commandant van de eenheid... die ook toen naar Turkije werd uitgezonden. En toen ging het over die skutraketten. Iedereen weet dat nog wel. Saddam Hussein had skutraketten. Die vuurden niet ook af richting Tel Aviv. De meesten kwamen daar helemaal niet aan, maar vielen veel eerder naar beneden. Um, hoe zit het met Syrië? Hebben die ook nog steeds van die skutraketten... en hebben we het dan echt over oud spul uit de Koude Oorlog... of is dat allemaal ook gemoderniseerd? Uh, Syrië heeft wel uh, degelijk de beschikking over een, uh, een uh, groot aantal uh, ballistische raketten... waaronder ook skutraketten. Uh, daarvan zullen onherroepelijk een aantal oudere versies tussen zitten... maar ook daar zijn de ontwikkelingen uh, niet achtergebleven... en hebben ze ook hun systemen doorontwikkeld. Uh, dus we hebben ook daar te maken met uh, redelijk moderne ballistische raketten. Want daar gaat het om, hè, uh, raketten die echt over langere afstand afgevuurd worden. Niet die mortiertjes die ze nu af en toe per ongeluk... Uh... Zeggen pronkelijk in Turkije terecht te laten komen da daar is het allemaal niet voor bedoeld. Het gaat wel om het serieuze spul wat u uh, volautomatisch uit de lucht kunt halen. Ja, als we het hebben over onze luchtverdedigingssystemen tegen ballistische raketten en dan spreken we natuurlijk over onze Patriot luchtverdedigingssystemen die is uh, buitengewoon geschikt voor het uh, onderscheppen van ballistische raketten en eigenlijk niet geschikt voor het onderscheppen van mortieren of hele, hele, hele korte afstandsraketten. Dat is allemaal veel te duur voor natuurlijk. Uh, hoe komt het dat Nederland eigenlijk die Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten zijn specialisten. Die hebben het. Tur Turkije heeft het zelf niet. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat zijn de drie landen die zich echt hebben gespecialiseerd... op uh, lucht- en raketverdediging, grondgebonden lucht- en raketverdediging. Uh, het zijn natuurlijk uh, uh, buitengewoon goede systemen... die voortdurend doorontwikkeld zijn. En op dit moment hebben de drie landen zich daarin gespecialiseerd. Hoe zijn... komt het dat wij die historie hebben? Ja, die hebben we van oudsher. We zijn natuurlijk begonnen in, uh, toen de Koude Oorlog uh, er nog was. En wij met onze geleide wapensystemen onze, de hele gordel langs het IJzeren Gordijn hadden gestationeerd. En die systemen hebben we doorontwikkeld. Dus wij hebben eigenlijk als, uh, als defensie al een hele lange traditie met geleide wapens. En uh, ja, die hebben we doorgezet met de Amerikanen en de Duitsers. Ook toen in Duitsland en ook nu weer. En dat kan dus een samenwerking worden, want de Turkse grens... het gaat om een, een lengte van, ik dacht er iets van, 900 kilometer. Uh, en nu moet er een verkenningseenheid op pad gaan om te kijken... bij welke steden, want daar gaat het om, verdediging van de bevolking daar in Turkije... waar je hem neer gaat zetten. Zou het kunnen betekenen dat uh, aankomende kerst hier de mensen... niet in vredepil zijn, maar daargens? Ja, nou ja, laat ik uh, vooropstellen dat uh, gisteren het verzoek van Turkije aan de NATO is gedaan. Daar moet de NATO zich nu over buigen. En vervolgens moet Nederland, de politiek natuurlijk, nog besluiten... of wij ook daadwerkelijk aan deze missie gaan deelnemen. Wat we wel gaan doen, is volgende week uh, starten er een verkenningsmissie. Die gaat kijken, inderdaad, wat is er aan die grens? Wat zijn nou belangrijke steden om te verdedigen? Wat zijn de wensen van Turkije? En gaan wij dat kunnen? Ik bedoel, is het haalbaar, is het wenselijk om daar onze systemen te ontplooien? En op basis daarvan zal de politiek een besluit nemen. We gaan straks uh, onder andere kijken bij de lanceerinrichting... en bij de operators die, uh, die hier uh, werken. Er zijn drie van die systemen in Nederland. Of ze ook alle drie ingezet worden, of misschien maar eentje. Dat zal allemaal nog moeten worden beslist. En dat betekent dan ook dat we nog niet weten... hoeveel mensen die kant op moeten gaan reizen. Eventueel. Maar het is wel de derde keer ja, dat deze systemen richting Turkije ja. vertrekken. Ja, en afblijven, hè, Marino. Ja, nergens aan zitten. Oké, okay. <laughs> tot zo. Beeld to last. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Slachtoffers van misdrijven krijgen binnenkort betere service van de politie. Dat staat op de voorpagina van De Telegraaf. Het gebeurt nu nog te vaak dat de gedupierden pas na maanden te horen krijgen. over wat met hun aangifte wordt gedaan. Daar wordt nu een limiet aan verbonden van twee weken. te beginnen bij woninginbraak.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 Het geluid van raketvuur was gisteren op enkele plaatsen nog hoorbaar. En de houdbaarheid van het bestand is twijfelachtig, schrijft Trouw. Volgens de krant wekt het gesloten akkoord ook verbazing. Zo is niet duidelijk of versoepeling van de blokkade van de Gaza-strook... daadwerkelijk tot stand gaan komen. Dat is nog wel een belangrijke eis van Hamas. Volgens Trouw is een duurzaam bestand dan ook nog ver weg. De Volkskrant schrijft dat het onverwachte bestand op het konto van Clinton en Obama geschreven mag worden. De Verenigde Staten is het enige land dat druk kan uitoefenen op Jeruzalem en Cairo. Egypte kan vervolgens uh, Hamas weer onder druk zetten. Ook de Volkskrant heeft zo zijn twijfels over uh, verdere vredesbesprekingen. Of ze zullen volgen tussen, uber, überhaupt tussen Israël en de Palestijnen. Eerdere bestanden hielden het nooit lang uit. Commentatoren op de Israëlische televisie verwachten... dat de beschietingen vanuit Gaza strook over enige tijd weer zullen beginnen. Zoals altijd is de sombere toevoeging. Verder, scholieren blijven vaker zitten door het gebruik van smartphones en social media, dat schrijft Metro. Door veel te twitteren en te facebooken worden middelbare scholieren enorm afgeleid. Met cijfers komt de krant niet, wel wordt er binnenkort een boek over de alsmaar voortdurende afleiding gepubliceerd. Ouders en leraren zeggen allemaal dat kinderen zich veel minder goed kunnen concentreren en minder huiswerk maken. Schrijfster van het boek vindt overigens dat die ontwikkeling nog wel extra onderzoek verdient. De Tweede Kamer laakt de vertraagde invoering van nieuwe pensioenregels... meldt het FD, Financiële Dagblad. Deskundigen en Kamerleden hebben kritiek op de vertraging... van de nieuwe pensioenregels met één jaar. Politici willen meer snelheid bij de aanpassing... die het pensioenstelsel weer toekomstbestendig moet maken. Het duurt nu allemaal te lang. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken besloot om het nieuwe pensioencontract niet per 2014, maar per 2015 mogelijk te maken. Vertuiging heeft volgens haar onder meer te maken met de val van het vorige kabinet. Ook zijn de regels volgens haar te ingewikkeld om ze eerder al klaar te hebben. Volgens CDA-Kamerlid Omtzigt is een ja-uitstel onverantwoord, omdat de toekomst van de noodlijdende pensioensector nog onzekerder wordt. Een hoogleraar noemt het uitstel jammer, maar wel onvermijdelijk. Het ministerie heeft simpelweg onvoldoende tijd gehad om de nieuwe regels vorm te geven.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 Na de opening van Spaarnwoude konden ook mensen in een spijkerbroek de golfbaan op. Ja, oh, het aantal leden neemt nog steeds toe, maar de leden spelen minder vaak, waardoor de inkomsten snel teruglopen. Maar uh, golffans niet gedreurd. De kans is groot dat Spaarnwoude voor de tweede keer een doorstart maakt. Na zeven uur in het Radio 1 journaal kijken we in Israël of het bestand daar houdt. Hebben we het ook over uh, het Waarborgfonds? voor de huursector, of voor de sociale woningbouw. En dat luidt de noodklok. Het gaat niet goed met het huurbeleid. En we kijken ja. ook naar Syrië, want we gaven het al aan. De ogen van de wereld zijn gericht natuurlijk op Gaza en Israël. En het inmiddels gesloten bestand daar, de wapenstilstand. Maar in Syrië is een ziekenhuis in Aleppo, het enige ziekenhuis van Aleppo... dat nog operationeel was, vannacht gebombardeerd. Met alle gevolgen van dien. blijf luisteren.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 Dit is Radio 1.